Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het staakt het vuren tussen Israël en Gaza is officieel en moet komende zondag ingaan. Dat heeft de premier van Qatar op een persconferentie over het bestand gezegd. Volgens hem is zowel Hamas als Israël met het de dealakkoord gegaan. Het Israëlische kabinet van premier Netanyahu moet er morgen nog wel mee instemmen. De Qatarese premier drong aan op rust in Gaza tussen nu en zondag... Vandaag waren er nog Israëlische luchtaanvallen, waarbij 13 doden vielen. Ook de Amerikaanse president Joe Biden heeft het akkoord bevestigd. De deal omvat volgens hem het onmiddellijk stoppen van de gevechten in Gaza, het toelaten van humanitaire hulp voor Palestijnen en het terughalen van de gijzelaars. Er komen veel reacties op het bereiken van een staakt het vuren. Premier Schoof verwacht dat er met het bestand een eind kan komen aan het geweld in Gaza. En noemt het echt goed nieuws en een belangrijke stap op weg naar duurzame vrede. Hij benadrukt wel dat het akkoord moet worden nageleefd. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen reageert verheugd op de deal. En ook zij benadrukt dat beide partijen de afspraken volledig moeten uitvoeren. De politie heeft een man opgepakt die betrokken zou zijn bij de explosie bij een ziekenhuis in Beverwijk afgelopen weekend. De ontploffing was bij de leveranciersingang van het Rode Kruis ziekenhuis. De politie onderzoekt nog of er een verband is met eerdere incidenten bij dat ziekenhuis. Minister Faber van Asiel komt niet met een korte termijn oplossing voor de overbelasting van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze hoopt dat haar drie wetsvoorstellen gaan helpen. De Inspectie voor Justitie en Veiligheid waarschuwde vandaag dat de apel overbelast is... en dat dat blijft leiden tot zeer onveilige situaties voor asielzoekers en medewerkers. In de strijd om de KNVB-beker heeft GoAd Eagles FC Twente uitgeschakeld. In Deventer werd het 3-1. Het weer. Vanavond en vannacht mist en wat motregen. Het koelt af naar 2 tot 5 graden... Morgen bewolking, ook wat opklaringen en het wordt een graad of vijf. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Jullie optraden, ja. Maar jullie hadden nog geen muziek uitgebracht in die tijd, denk ik. Of was dat nee, nee, nee, nee, nee, dat klopt. Dat klopt. In de tijd van de D-Day's hadden wij nog helemaal niks. Nee. Dat nee ook nog je had nog niet eens voldoende nummers wat je net al aangaf. Jullie moesten hard aan het werk. Ja. Ja, maar er is heel veel, uh, of uh, uit die tijd is er uh, natuurlijk helemaal heel veel nooit uh, uitgekomen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 dat soort dingen. Dat is meer een cassette dagboekachtig ding. En, uh, ja. Maar dat, uh, dat is wel genoeg. Ja. <laughs> dus, het wordt ook niet heruitgebracht <laughs> uh. mm, Nou, er, nou er is. Er is uh, die ligt hier niet bij, maar we hebben. Uh, uh, Beautiful of Scenery uh, is uitgebracht. Dat is een compilatie.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 Maar ik heb Fleurex veel, veel vaker gehoord, was dat een belangrijk iets? In, uh, dat was een opzien... Amsterdamse in uh, ultra, label. Hoor. In ultrakring. Ja. Ja. Ja. Ja. als je in de bubbel zat, was het het allerbelangrijkste label ter wereld. Okay, Na nou, Factory ja. natuurlijk, maar was, daar leunde het ook een beetje tegenaan. Okay. Ja. Ja. De tapes zaten er ook op. Ja, tapes. Daar was, was ik groot fan van trouwens. De Eerste Platten. zaten daarin. Hè? Ja, die, ja, die eerste platen die heeft ons allemaal zeer geïnspireerd. Die waren live waanzinnig ook. Ik weet niet of... Ja. Ik heb ze nooit gezien, maar ik heb wel de platen. Geweldig. You Just Can't Sleep. Die periode. Dat is, dat, een beetje te vergelijken met... Um, voor mij alleen met de Machine. Dat ook van die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 door Vrocht. en die combinatie in okay. in één act, dat, dat, is, dat is een fijne combinatie vind ik.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 maar dat is het enige waar wij niet zo goed uit raken. Oké. Want jullie zijn nooit echt beroemd geweest de zaakjes? Nee. Dat hoeft ook niet. We hoeft niet heel erg beroemd zijn. Maar nee, dit is wel... Waar doe je het dan voor? Wil je ervan kunnen leven ofzo? Of is muziek? Nou, dat is nooit het idee geweest. Nee? Nee, kijk, ik bedoel, uh, het is fijn als je ervan kan leven, maar. Uh, uh, pff, ja, dat, nu spreek ik gewoon voor mezelf, want hier hebben ja. we het eigenlijk nooit over. Maar. Ik moet er toch ook niet van denken dat het zo uit hand loopt dat ik niet meer gewoon over straat zou kunnen. <lacht> dat zou ik echt niet fijn vinden. Ja, en ik droom ook niet van, ook niet van, de, van uh, spelen in de Silbadoom. Nee. Maar je kan er wel van leven begrijpen. Nou.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 wist ik toen nog niet, maar het bleek achteraf de overstap. Of eigenlijk begon het. Ik ben in 83 ben ik uit uh, Nasmak gegaan en ja. toen ben, heb ik even een beetje een hele vage zoekende periode uh, doorgemaakt en uh, begin eind, eind jaren 80, begin jaren 90 begon ik toen in het theater en dat. Dat is okay, eigenlijk ja. die, die stroom die is, die is doorgegaan. Oh, daar, daar kreeg ik steeds meer voet aan de grond. Ja. En daar kon ik me in bedruipen. Okay. Ik bedoel, dat was rond ja, 1990 ja. dat mijn uh, accountant zei van zou je niet eens overwegen om zelfstandig uh, gewoon okay. uh, toen, ZZP had je toen nog niet, maar ja, gewoon zelfstandig. Yeah. Okay. Dus uh, ja. sinds die tijd kan ik er van leven. Ja. Uh, ja, dat ben ik oh, ook. Ja. Dat is een van de weinige dingen in mijn leven waar ik echt trots op ben. Ja. Want totaal geen. Uh, ik ben totaal niet geschoold. Ik uh, dus uh, ben nou niet afgemaakt hè? Nee, nee maar ik dat heb wel. geen muzikale scholing okay, gehad. Ah, en, ah, okay. ik, ik, bedoel, ik ben een gewoon een, een, een primitief wel echt. In, in, ja. En dat is ook echt zo. Autodidact klinkt mooi. Hè? Auto die ja dat is ook waar. Maar ik beschouw mezelf ook als een primitief. Ik ben echt... Maar dat klinkt alsof je bewust uh, je niet verder wil ontwikkelen, maar gewoon vertrouwt op je eigen. Nou, het is dat het me niet interesseert of interesseerde. Uh, ik, ik was niet geïnteresseerd in uh, dingen heel erg nou, ja, om, af, uh, om, om dingen heel erg af te maken en te polijsten. Ik, ik, ik, ik, ik was als, altijd Ik ben altijd gecharmeerd geweest van, uh, van een beetje ruwe randjes. Uh, dat nodigt niet uit tot uh, uh, verdiepen of zo, ja. Nou, verdiepen. In ieder geval niet in technische zin. Nee. De techniek heeft me nooit zo geïnteresseerd. Dat is natuurlijk stom, want als je het wel beheerst, dan heb je de keuze. Ja. Als je wel... Uh, en dus, dus ik heb mezelf Vak, die keuze, ja. heb ik me wel ontnomen, maar... Ja. Ben ik tevreden mee, ja? Ja, ik ja, ben wel tevreden mee. Ja. Yeah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 maar je moet natuurlijk ook een beetje, je, je kan niet in iedere voorstelling dezelfde muziek stoppen. Nee. Je moet ook een beetje, je hebt, je hebt het, ook de, het gebeurt ook vooral om je heen waar je op reageert ja. en waar je je keuzes op baseert. Dus uh, de muziek voor de ene voorstelling uh, komt totaal afwijken van ja. die van de andere, okay. van de volgende. En daardoor heb ik ontzettend veel uitroeken.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 Als je, zeg maar, tijd, uh, als je de tijd uh, dat ik ermee bezig ben geweest mm -hmm. uh, als criterium neem, dan ben ik gewoon eigenlijk de theatercomponist uh, die okay. ook in uh, de ja. nachtmarkt heeft gezeten. Kunnen we dat ook in een, een nummertje vatten, een muzieknummer? Fixing yeah. a Bride, Fixing a Bride okay, okay. is een nummer dat uh, in, de, in de schitterende memevoorstelling, dat is eigenlijk gewoon een liedje. Ja. En dat was de slotmuziek van de voorstelling. Would Mooi, you? dan gaan we luisteren naar uh yeah. Fixing the Bright uit uh, 2015. Yeah. Alles zelf, het masteren en... Uh, ja, we hebben en iemand tegenwoordig in huis die, die dat uh, doet. De vroegere gitarist en synthesizer speler van Narsmak. Nou, oh, dat is wel prettig als je alles in eigen hand hebt, hè? Ja, ik heb er zoon niet geprobeerd ook wat in de muziek te doen, maar die zegt nou dat editen en zo, dat uh, kan soms zo lang duren, hè? Moet je dan ook naast gaan zitten en keuzes maken. Dat ja, is en, ja, ik vind het ook vreselijk hoor. Ik ja. ga ook heel erg aan mijn eigen oren en mijn eigen smaak ja. ik, ja, uh, ook twijfelen. Ja, Als ik dat moet doen. Dus, dat is dan inderdaad een nadeel hè, van mijn uh, uh, luiheid. noem hm. ik het dan maar. Maar het is toch ook vaak de rol van een producer om daar...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 Uh, die, die bass en die drums die waren heel, heel anders dan anders. Dat okay, was ja. heel uniek, dus dat is heel goed. En ja, zoals ik er nu naar nou luister, dat, dat, is gewoon, uh, dat is gewoon helemaal oké. Okay. Maar probeer ik te achterhalen waarom Forklix nou zo groot geworden is eigenlijk. Ja. Uh, om te beginnen, zo groot is het niet geworden, hè? Nou, blijkbaar wel wel, toch? Nee. Maar ja. nou, hij kreeg lovende kritieken. Ja. Cool. ja, okay. ja maar dit ja. is het rare. Nasmak is, een, is wat dat betreft een raar verhaal, want wij, waren, wij hadden een reputatie, een reputatie ja. in het clubcircuit. Op een gegeven moment volle zalen. Maar die platen die verkochten gewoon een nee, ja, ja. Ik bedoel, ik denk, als er iets van 500 exemplaren voor Clux verkocht zijn. Zo weinig? Ja, oh, dat is echt een grote ja? Ja. Nee, dus het is helemaal geen grote band. Nee, nee. En we waren ook bijvoorbeeld heel erg populair onder andere bands. Oh, oh, oh. We hadden een soort reputatie van... Ja. Sowieso oh. dat we wat, wat belangrijk was, was dat ze op, men op een gegeven moment wist dat wij dat je nooit wist wat wij gingen spelen, okay. maar als wij een, een nieuwe plaat uitbrachten, dan speelden dat materiaal niet meer. We waren <laughs> wel weer. Als, ja, uh, ja, ja. De <laughs> ja dus, en dat werd op een gegeven ja. moment ja in die korte periode dat we bestaan hebben, want het was nog maar heel kort, maar dat dat dat werden dingetjes, weet je, dat werden dat werden ja, ja, die reputatie hadden. Sweep up my lazy bones And we will rise in the cool of the evening I remember the way that you smiled When the gravity shackles were wild But something is faking When I think it's all beginning Lifting along in the same stale shoes, Loose ends, tying a noose in the back of my mind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 ja, Aan, ja goed. in combinatie met deze cd's. Ja. Uh, je bent toch bij Excelsior terecht gekomen. Ja, ja, uh, ja oké. Okay. Ja. ja, vind ik toch ja, dat een wel een soort erkenning ik... van. Dat... Ja goed, ik bedoel, ik vind het ook hartstikke goed klinken hoor. Uh, ik, en, uh, ik bedoel, ik vind het hartstikke fijn, maar het, het heeft weinig consequenties.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 het zit hem in de, er zit een omdraaiing in de tekst en dat is de Warm Boobie-twist. Dan uh, gaan we ernaar luisteren. <laughs> ja, dan gaan we proberen dat te ontdekken. <laughs> ja, ja, ja, ja. En als het niet te verstaan mocht zijn, ik weet niet hoe verstaan waar ik zing, maar uh, nasmark.nl daar staan de teksten uh, okay. te lezen. Ja, ik, ik, ik heb ook een, uh, we hebben ook een Duits nummer. Uh, uh, Oké. Okay. Een uh, paar zelfs. Uh, op de volgende komt een Duits nummer. En waarom Duits? Omdat het zich aandiende in het Duits. En daar heb je hem okay. aan gehoord. dat is waar. <laughs> ja. Ja. En dat, dat diende zich aan in jouw hoofd? Of? Ja, dat diende zich ja. aan in mijn hoofd. Ja. En geïnspireerd door iets? Kristallen acht. Okay, yeah. Eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk uh, culmineert dat nummer in een in, kristalnacht in fragment. Maar uh, het gaat eigenlijk gewoon over uh, uh, wat er zoal onder de vlag gebeurt, waar ook, in welke nou, klanten ook, maar uh, het rommelt onder de vlag. Dat is een beetje okay. een, een, een korte ja. samenvatting van, uh, van dat nummer. Maar dat krijgen we binnenkort te horen. Ja? Okay. ja. Ik had het nu wel laten horen, maar, uh, maar de luisteraar moet er nog even op wachten. Oké. Okay. <laughs> oh, dat is een mooie nee, boek. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Een klik. Ja, ja, maar het is, het is wel het is wel vrij uniek, want uh, ik, zo, uh, zo concreet uh, schrijf ik, uh, ik nooit uh, eigenlijk. Of zelden. Oké, okay, concreet bedoel je gewoon dat onderwerp. Ja, dus ja. Maatschappelijke thema's in ja. ja, ja. uh, ja. je, je werk. Uh, ik ik beschouw dit echt als een protestzone. Oké. Okay. Ja. Nou, dat maakt ons wel nieuwsgierig. Ja. ja. Wat, voor de rest van je werk niet? Het is gewoon een beetje liefdesnummers en zo. Nou, uh, ja, liefde ben ja. ik ook niet zo heel erg goed. nee. Okay. <laughs> nee, ja, god. Ja van alles wat, dagelijkse leven. Ja, van leven. alles wat. Ja, het, het, het is toch... Eh, uiteindelijk is het allemaal terug te voeren op eh, liefde voor taal. Oké. Voor taal. En het is toch... Um, wat ik al eerder zei, ik beschouw pop um, popliedjes of popteksten, beschouw ik toch ook als... Uh, instrumentaal materiaal. Ja. Dus ik... De uh, stem als instrument. Ik ben, wat dat betreft is uh, uh, zeg maar uh, Annie M.G. G. Schmid, een grote inspiratiebron van mij. Die, die, als je die gedichtjes van haar leest, dat is gewoon zonder muziek erbij al muziek. Ja, okay. dat is echt, het uh, dat, uh, dat is niet zo dat ik zeg maar uh, dat las en dat van oh, dat ga ik ook doen, maar ik herkende heel, heel erg veel, uh, um, ik herkende een benadering. Ja. O, of een gewoonte, of een... Nou, dat vind ik ook van de Beatles, hoor. Ja, nou. Bijvoorbeeld de tekst, She Loves You, yeah, yeah, yeah. Dus ja, eh, tekst, ja, is ja een nee, tuurlijk. Een maar, dat, ja. Het, is ook ja. Niet, het is ook niet zo uniek. Er zijn, ik bedoel, popmuziek is daar voor een grote... Tuurlijk, op, ja. Op ja. Dat hoeft ook niet. Nee. Maar, uh, ja... Ja, ik zou niet zo goed een, uh, verder kunnen zeggen... één uh, ja. lijn kunnen trekken van... nou, mijn, mijn teksten gaan meestal over dit of dat. Nee.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 Well all the, those nerve endings coming out of the phone telephone telephone Well, i ripped the cord right out of the phone and i saw the phone there the cleveland white phone telephone paper and wire can my brother and my sister too and if you don't watch out you know they're gonna get you and if i don't watch out you know they're gonna get me too telephone telephone and i can't get away and i can't get away it's like a gray hunter at the end of the Like a plastic horned devil. Wat is wel een mooi naar de volgende vraag. Jouw toekomst. Wat met ga doen. je nog doen? Waar, wat wil nou je nog ja, doen? Ik wat zijn uh, je dromen en je verwachtingen? Nou, voor dromen en verwachtingen ben ik een beetje te oud inmiddels. Nee, nee, dat is niet waar. Nee? Nee. Nou, in ieder geval, ik, er is niet iets waarvan ik droom. Nee, ik vind het heel fijn om weer uh, om met... Uh, met uh, um,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 We zijn het erover eens dat we het allemaal leuk vonden, dus, ja. uh, dus uh, die wens is er wel, ja. Ja, toch ja. Maar we moeten maar kijken, want uh, <laughs> ja, daar moet je dan ook ja. maar weer tussen wurmen. Ja. Ja.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 En wat we dus bedacht hadden, is we, we, hebben, we hebben heel veel nieuwe nummers gemaakt. Uh, maar dat hebben we allemaal, zeg maar, uh, op afstand gemaakt. Ja, we ja. zijn wel een aantal keren bij elkaar ja. geweest voor, of dingen dat ik ja. ergens ging om het in te zingen of, of zo, maar grotendeels toch thuis gemaakt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 ter sprake kwam en uh, bleek eigenlijk al, al praten dat hij heel, heel goede zou zijn om dat mee te doen. Oh, okay. ja. En ja, dat heeft zien, ja. een enorme stroombesnelling ja. uh, veroorzaakt, okay. omdat hij ook hij, is ook, hij doet ook visuals, hij is een enorme okay. duizendpoot, hij is technisch heel goed, uh, heel enthousiast.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 Uh, ja, oh, altijd ja. goed. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Dat soort dingen. En, en, en een hele goede ja. geluister. Dus eigenlijk zijn we opeens klaar om, uh, om ons te presenteren. Ja. Het was gewoon te leuk. Ja. Het publiek vond het geweldig. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus nou ja, dat dat vind ik De, die voor. droom ja. Die was al bijna opgegeven. Maar ik meen het, het ja. me ja. serieus. Ja. Ik dacht echt, ik dacht echt, we gaan het nog één keer doen en dan komen we er vast achter dat er toch niks voor ons is. Uh. Nee, het nou, was goed om te horen. Ik vond het hartstikke ja. uh, te gek om ja. te ja. ja, doen. Dus, uh, ja. Mijn, uh, mijn motto was uh, speel ik nou gitaar, speel ik gitarist. Ja, dat is mooi. En, ja. en, en, en dat was, dat was niet koket bedoeld. Uh, dat, uh, maar op een gegeven moment dacht ik van ja, er zit wel een hals op die gitaar, maar die, ik, doe <laughs> ik doe er eigenlijk niet mee wat er, waar die, waar die voor bedoeld is. Nee. Ik kan net zo goed wel uh, instrumenten zonder gitaar.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 Hartstikke bedankt voor het interview, voor alle goede en mooie en leuke informatie. Bedankt. Graag gedaan. Ja, leuk.